Na zijn eerste gesprek na de kerstvakantie met de informateur. D66, VVD en CDA hebben samen niet genoeg zetels voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Volgens Jette hebben beide coalitievormen voor- en nadelen. Ook CDA-leider Bontebal wil nog geen voorkeur uitspreken. Morgen praat de informateur met VVD-leider Gus. We gaan steeds vaker op vakantie en we boeken ook steeds eerder. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ANVR. We komen een paar procent uit boven het laatste jaar voor corona. Die stijging komt volgens de ANVR doordat we vakanties vaker spreiden... en naast een verre reis ook een extra vakantie dicht bij huis boeken. Het steeds vroeger boeken zouden we vooral doen... omdat toeristische trekpleisters steeds drukker worden. En dan het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken is het droog. Blijf oppassen voor gladheid. En de temperatuurverschillen zijn groot. Tot min 4 in het binnenland, tot plus 4 aan de kust. Situatie op de weg. Een file op de A1 van Hengelo naar Osnabrück Tussen Hengelo en Hengelo Noord. Daar 4 kilometer. De vertragingstijd is een kwartier. Music, Wim van Helden. Imagine Dragons voor je zometeen. Taylor Swift, The Fate of video En dit is Afrojack. You music. You music. Music.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 We Ik zou willen zeggen dat ik heel veel vertrouwen heb in volgende week. Maar dan zou ik wel een beetje liegen. Het verboden woord. Ja, vanaf aanstaande maandag mogen we, ik en mijn collega's... Matti, Marieke, Menno, Domien... de hele dag op Q-Music één woord niet uitspreken. Het verboden woord van 2026 is beetje... Betrap jij uh, ons uh, volgende week toch op het uitspreken van het verboden woord. Dan kun je in de Q-app uh, klikken op een knop. En daarmee maak je meteen kans op 500 euro. Dus het kan wel eens een dure week worden voor onze baas. <lacht> ja, ik, ik moet toegeven. Ik dacht in eerste instantie dat ik het woord helemaal niet zo vaak gebruikte. Nou, uh, luister even naar mijn uitzending van gisteren. Kijk, toen heb ik nog niet echt op mijn woorden gelet. Want we zijn nog niet begonnen met het verboden woord. Maar het, he, het telt nog niet. Maar dan heb je wel een beetje een idee. Dit heb ik gisteren in de uitzending allemaal gezegd. Het gebeurde in één uitzending. Het 44. De seconde over was in 2025 de snelste tijd. Als je een beetje in die koers zit, dan zit je goed. Chantal moet er nog een beetje aan wennen. Ik moet toegeven, vorig jaar heb ik het ook geprobeerd. Toen was ik echt na een paar dagen januari al af, zo'n beetje. Ik zag net op zijn Instagram dat hij zijn uh, grote rossige baard eraf heeft geschoren. Ja, dat is toch wel een beetje zoals we hem allemaal kennen. Een beetje van de muziek van Michael Jackson houdt. Ja, moet er nog een beetje worden gewend. Au, au, au, au, au. Ik heb het gisteren gewoon 15 keer gezegd in één uitzending komt neer op 7500 euro, hè? Onze koningin Maxima heeft het vertrouwen in mij al opgezegd, hoor. Je was een beetje dom. Hij was een beetje dom. <laughs> Pyro, you light the pyro. You and beautiful hey son i want to tell you how anything you dream is possible and don't know I won't show you how the world is big and beautiful. Hey Sun, nieuwe muziek van Sam Veldt en Allo Black. Hey San. Ja, daarover werd ik uh, vanochtend wakker met een bericht van school. Voor mijn zoon uit uh, groep 5. De titel van het bericht luidt: Spoed in kapslok en uitroepteken. Nou, op dit soort dagen kun je het dan wel een beetje raden. Ja, mijn zoon Casper van 8 jaar, die zit nu dus uh, thuis. Kas, waarom ben je niet naar school vandaag? Omdat mijn juf niet op school is. En waarom is ze niet op school dan? De weg was te groot, dus ze kon haar Wijk niet uit. Nu goed. <laughs> en wat ben je nu aan het doen dan? Nu goed? Ik ben serieus aan het kijken van Henry Danger. Nu goed? Dus ik stoor je een beetje? Ja, heel okay. erg zelfs. je, ga ik naar mijn werk. Nu goed? Ja, nu goed, ja. Is, uh, dit soort berichten is altijd even stressen. Maar voor kinderen is dit soort dagen natuurlijk helemaal top. Hè? Dat je wakker wordt. Gewoon in je pyjama kan blijven zitten. Vrij bent van school. De hele dag lekker je favoriete serie kan kijken. Of nog even kan dollen in de sneeuw buiten met je vriendjes. Amy Winehouse had ook zo'n moment. Die was lekker aan het rollen en dollen en plezier aan het maken. Alleen de tape liep al in de studio. We're rolling. In dit geval uh, het betekent dat het de opname loopt. Maar dit is eigenlijk het stukje wat voorafgaat aan die ene grote hit. Verderie, luister. Hi, it's rolling. I'm sorry Charlie, Murphy, I was having too much fun on.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 going on, all I need is a dream.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 Dit soort dagen, dan zijn de ochtenden dus zo mooi. En uh, Son Mieu heeft daar een liedje over gemaakt. Morning, bij Kimmy is het nieuwste van Son Mieu. Zometeen een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Kwart voor twee kun je de strijd met werken Nederland weer aan. Je krijgt uh, één minuut om zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden. Ik moet zeggen, het is nog niet heel best. Vijf seconden over was de eerste tijd van het nieuwe jaar. Dat is echt een bedroevend slechte scoren. Kom erop als je durft. Ik heb alvast een vraag voor een nieuwe ronde... Het Slimste Bedrijf van Nederland. Want na vandaag zeggen we niet meer... hé, hey, de beste wensen, hè? Of gelukkig nieuwjaar. Of happy new year. Tenminste, dat is het idee dat we dat na vandaag niet meer zeggen. Want het is 6 januari. En 6 januari betekent... Nou... De stand mag je appen. Het Slimste Bedrijf van Nederland. Zometeen om kwart voor 2. Hey, ondernemer.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 voor campagnes met een lage kost per haier. Yes! Er zit meer fun en voordeel in de Full Hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Jaris Cross. Nu met 1500 euro extra inruilvoordeel. Check het op toyota.nl. Iedere ochtend bij Mattie en Marieke. Het spannende spel 4 op 1. 4 op 1.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 Let op, beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen. De meeste plaatsen is er droog. Wel kan het verraderlijk glad zijn. Het is 0 tot maximaal 4 graden. Morgen krijgen we heel veel sneeuw. De situatie op de weg. Er zijn wat dat betreft niet veel files. Drie files in Nederland. Eentje die eruit springt op de A1 van Hengelo naar Osnabruk. Tussen Hengelo en Hengelo-Noord. 4 kilometer. We staan een kwartier in de file van Helden. You are a freak or you is Dua Lipa. You feel the with you. Van, maar uh, ze haakt wel snel af, hè, Doe Alipa? We zijn nog geen week op weg met al die goede voornemens, en ze zingt nu al training seasons over. Ja, gisteren vertelde ik nog dat ik uh, meer wil hardlopen en minder wil drinken, maar momenteel is het uh, precies andersom. Minder hardlopen, meer drinken. <laughs> maar dat, dat hardlopen in, uh, in deze sneeuw, dat, dat is best nog wel even een uitdaging. Maar moet ik zeggen, dan, ga dan niet gewoon zitten op de bank, weet je, dan kun je altijd nog gaan wandelen. Want... Als ik nu naar buiten kijk, zelfs de betonnen jungle van Amsterdam-Zuidoost... waar ik op uitkijk door het studioraam... is werkelijk waar om door een ringetje te halen. Het is niet normaal prachtig buiten. Dus pak even dat ommetje na de lunch met je collega's, zou ik zeggen. Ben je zometeen ook helemaal fris voor een nieuwe start van het slimste bedrijf van Nederland. Komt er zo aan, naast Suzanne Freek. En dit is R.E.M. Oh, life is bigger. It's bigger. and you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 Maar smog is toch weer opgestaan. Niemand, nee, helemaal niemand weet waar we nu heen moeten. Maar het voelt nog vroeg, dus weet je we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 nog niet gesproken dit jaar, dus ik zeg het gewoon nog maar de beste wensen. Ja, de beste wensen. Het mag nog. Het is 6 januari. Na nou, vandaag moet het eigenlijk wel een beetje klaar zijn, want 6 januari betekent drie koningen. Ja, en daarna ga je niet meer zeggen happy new year, beste wensen, dat soort dingen. Het slimste bedrijf van Nederland. Je speelt mee namens Kinderopvang dichtbij. Ja, klopt. Het is dus voor ons niet bepaald dichtbij, want je zit in uh, Vianen. <laughs> ja. Heb ik een kinderopvang uh, dichtbij? Is wel gewoon open vandaag. Ja, zeker. Geen problemen met collega's die, die niet konden komen en zo. Nee, wij zijn allemaal daar kijk, we hartstikke gewoon. goed. Hartstikke goed. Ja, mijn zoon die zit dus thuis, omdat de, de juf inderdaad, die komt de straat gewoon niet uit. Uh, hij kan wel vanmiddag naar de BSO, dus dat, uh, dat is dan wel, wel leuk. Nou, maar, Dankzij mensen zoals jij natuurlijk. Kinderopvang uh, dichtbij. Dat doe je met uh, welke collega's? Ja, nou, met José. De, zeg dan en Lisanne. Jeroen. Ilke. En Renske. Nou, wat spontaan. <lacht> Lekker teamwork. Kijk, als de antwoorden zometeen ook komen op deze manier... dan komt het helemaal goed. Ja, dat komt goed. Eén minuut de tijd. Zo snel mogelijk vijf vragen goed beantwoord. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Dan loopt jullie die tijd... Nu. Wat voor soort erten zit er in erwtensoep? Plitterten. Wat is de hoofdstad van Duitsland? Berlijn. Welk datingprogramma is sinds gisteren weer begonnen bij RTL? In wie, verliefde? Oh, uh, wie zingt Flemming? De top 40 is niet nodig, Flemming. Weet ik veel. Pas. Weet ik veel, zo weet hij niet. Waar staat er i <drilling> in KNMI? Instituut. In welk lichaamsdeel vind je het aanbeeld? Pas. Op welke datum is koning Willem-Alexander jarig? 27 april. En wat is een ander woord voor alpinist? Bas. Hoe heet de zoon van Gert Verhulst? Hector! Ja! Chaos, wat een chaos. Oh, jullie gingen echt lekker van start. Uh, wat voor oh, oh. soort erten zit er in ertensoep? split de hoofdstad van Duitsland, Berlijn. Ja, en toen, ja, we moeten streng zijn. Uh, B&B vol liefde kan ik niet goed rekenen... want officieel heet het wintervol liefde. Ja. Ja. Ja. Um, even kijken, het eerste gegeven antwoord telt. Volgens mij zeiden jullie daarna nog wel het goede antwoord. Um, maar ja, het was wel fout dus. Met wie zingt Flemming de top 40 hit niet nodig? Weet ik veel. Nee, hij heet Meteor. Oh ja, ja. Ja, dan op... Uh, uh, nummer 9 staan ze. De I in KNMI. Het Koninklijk Nederland Meteorologisch Instituut. Inderdaad. Uh, de I is instituut. Lichaamzeel aanbeeld is in het oor. Oh, oh. Daar kun je mee horen. en het spelletje dus ook spelen. Uh, op welke datum is koning Willem-Alexander jarig? 27 april. Dat is dus ook meteen Koningsdag. Ander woord voor alpinist toch nog bergbeklimmer. Oh ja. ja we hebben wel een wel lekker lekker ja. winterse vragen. En, ja. uh, dan hadden we Gert Verhuls, Victor Verhuls. 22 seconden over. Het is uh, de tweede plek uh, voor januari. Het uh, jaar start niet Moe. heel lekker moet ik zeggen. Nou, ik vind de tweede plek prima. Jij vindt het <laughs> prima. ja. Voor nu hè, we zijn net begonnen. Maar <laughs> Kinderopvang uh, dichtbij uit uh, Vianen. Ik stuur naar jullie op. Het slimste bedrijf Kaartspel kun je lekker blijven oefenen. Toppie, dankjewel. Het Slimste bedrijf van Nederland. Twee uur fika. Wat zit er zo in het nieuws? Nou, Oppassen geblazen onder het bolle dak bij Utrecht Centraal. Bollendak. dak. Ja, als je op Utrecht Centraal dan weet je wat het bolle dak is. En Armin van Buren komt er ook zo aan. Dream a little dream. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh, nee. Heb ik het gezegd?